7 uur, het NOS-journaal, Remol Serré. OM-topman pleit voor schadevergoedingsplicht criminelen. SGP wil meer invloed op kabinetsbesluiten. En André Kuipers moet oppassen voor Russisch ruimtevuil. OM-topman Bolhaar vindt dat criminelen veel vaker moeten opdraaien... voor de schade die ze hebben aangericht.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 Partijleider Van de Staaij vertelt straks over de politieke wensen van de SGP. Nieuws dat ook van belang is voor de katshuisonderhandelingen. Dus Rutte en vragen. zit de radio wat harder. Het verzet van de gemeente tegen een illegale quotum is zinloos, zegt minister Leers. En er zijn ontwikkelingen bij Netcar, de autofabriek in Limburg. Louis Dekker praat ons zo bij. Verder is er een nieuwe wieler-cd. En zelfs onze eigen Geolippens zingt mee. En we gaan wederom een spannend voetbalweekend in. Maar we beginnen met Suriname.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 uh, in de uh, 83 moorden, personen die hij heeft doodgeschoten, zelfhandig heeft doodgeschoten. En uh, wapens dat hij heeft gestuurd naar uh, het vark uh, in ruil voor Rosendaal heeft volgens eigen zeggen maar één reden om na 30 jaar zijn mond open te doen. Dat er een verandering komt in dit land, dat deze uh, uh, crimineel opgeruimd kan worden, of de wat kan gezet worden, laat hij van het toneel verdwijnen. Het is nu mooi genoeg geweest. 32 jaar is het mooi geweest. Zo me erop van het toneel. Het Surinaamse parlement werkt aan een amnestiewet. Waardoor de verdachten vrijuit kunnen gaan. Ook Bouterse zou dan nooit de in gaan voor zijn daden. Rosendaal denkt niet dat die wet nog een kans maakt na zijn verklaring. Ik ben er zeker van dat uh, die amnestiewet niet genomen, aangenomen zal worden. Ik was er 100% zeker van. Niet dat ik heb afgesproken met mensen. Maar ik wist dat wat ik zou zeggen, dat zou maken dat mensen niet zomaar zouden meewerken aan de amnestiewer. De man van Lilian Consalves was een van de slachtoffers van die decembermoorden. Gisteravond vertelde zij in Nieuwsuur hoe het nieuws bij haar binnenkwam. Ik was ontzettend gechoqueerd toen ik uh, vanmorgen las in de krant dat... Uh, hij verklaart heeft dat Bouter ze zelf, Cyril Daar en Surinder Rambokes, doodgeschoten zou hebben. Uh, we leven al dertig uh, jaar met de, de decembermoorden. Het proces duurt al vier jaar en zo. Op het laatst komt er zo'n ontzettend duidelijke verklaring. Lilian Consalves, een van de reacties in Nederland. Geschokte reacties bij de nabestaanden. Ham een boerboom in Suriname. Hoe is er in Suriname eigenlijk gereageerd? Het is hier nog uh, heel vroeg, uh, eigenlijk nog midden in de nacht uh, uh, op dit moment. Dus uh, de ochtendkranten die zijn er nog niet. Maar ongetwijfeld zullen zij allemaal openen met de verklaring van Roosendaal... en uh, de behandeling of de niet-behandeling van de Amnestiewet in de Nationale Assemblee. Wat je merkt de afgelopen dagen sowieso al, die Amnestiewet was het gesprek van de dag. En uh, sinds de verklaring van Roosendaal was dat het gesprek van de dag. Die discussie is tot laat in de avond doorgegaan. Overal waar je kwam had men het erover... Uh, en er is inmiddels ook uh, internationaal gezien op gereageerd... Uh, door een aantal vooraanstaande juristen, Zuid-Amerikaanse juristen... allerlei uh, mensenrechtenorganisaties die hebben een brief gestuurd aan de voorzitter van de Nationale Assemblée... waarin wordt gewezen op de internationale consequenties... als de amnestiewet door zou gaan. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen... en met die verklaring van Ruben Roosendaal. Nou, en dat strafproces, daar was niet alleen die verklaring van Ruben Roosendaal. Er zou ook zo'n schouw plaatsvinden. Dus eigenlijk een beetje het naspelen van de gebeurtenissen van december destijds. Is dat nog gebeurd? Ja, dat is gebeurd. Uh, gistermiddag uh, Surinaamse tijd, gisteravond juli tijd, is er inderdaad een schouw geweest bij Fort Zelandia. Daar, hebben, daar was ook nog een andere verdachte bij aanwezig, Artie uh, de pers mocht daar niet bij zijn, we konden ze wel naar binnen zien gaan en weer naar buiten zien komen, maar daar is verder inhoudelijk zijn er geen mededelingen over gedaan. Uh, maar dat is de tweede keer nu dat, die, dat er een schouw gehouden is, een, een, een, inderdaad een soort reconstructie. Uh, ja, wat vervolg, vervolg krijgt dat strafproces nu, dat zou in principe niets met die verklaring te maken mogen hebben, de verklaring van uh, Ruben Roosendaal... Uh, er wordt gesproken over die amnestiewet, maar zelfs als die wet wordt aangenomen, dan zouden volgens internationaal geldende regels, uh, uh, dan zou het strafproces gewoon door moeten gaan. Je weet het nooit in Suriname, maar volgens toch gaat het door. De getuigen zijn nu verhoord. Uh, officieel is er geen planning bekend over hoe het verder gaat verlopen, uh, geen, geen tijdspad uitgestippeld. Maar informeel gaat men ervan uit dat komende maand, dus in april, de openbare aanklager met zijn eis komt. En dan zou er in mei uitspraak gedaan worden. Maar dan volgt er nog ongetwijfeld hoog beroep. Het kan nog uh, een tijdje duren. Even terug naar die amnestiewet. Want jij zegt zelfs als die amnestiewet zou worden aangenomen. Waar hangt het allemaal vanaf? Wanneer wordt het behandeld en wanneer wordt daar uh, meer duidelijk over? Nou, het is heel erg, uh, er is veel, zoals we dat hier zeggen, djougou over. Veel gedoe. Uh, de, de, ook de coalitiepartijen vinden dat het allemaal veel te snel gaat. Maandag, afgelopen maandag, is die wet aangekondigd. Vrijdag meteen in de assemblee. En dat was ook de belangrijkste reden dat de, het forum niet gehaald werd. Daarom kon het gisteren niet in stemming gebracht of niet in behandeling genomen worden. Er is nog een, heel, een hele procedure, ook als de wet al wel in behandeling wordt genomen dan uh, duurt het ook nog even voordat er over gestemd kan worden. De oppositie, die de zitting. ook de regeringspartijen uh, zijn het nog niet met elkaar eens. Pas eind volgende week is er weer een mogelijkheid om ermee te komen. Uh, en uh, ja, wat er daarna gaat gebeuren en hoe lang het duurt... en hoe groot de oppositie tegen de wet is, dat zal allemaal nog moeten blijken. De discussie is nu gaande in ieder geval. En het zou best zo kunnen zijn dat het minder soepel... door de assemblee geloodst wordt dan iedereen aanvankelijk dacht. Correspondent Harmen Boerboom dus over... Juku, Juku, daar in Suriname. Nationale recherche heeft gisteravond een grote actie tegen mensenhandel in de prostitutie uitgevoerd. Gebeurde op het Bakenlandplein in Eindhoven. Daar werken ruim 40 prostituees. Er waren aanwijzingen dat de helft van die vrouwen slachtoffer is van internationale vrouwenhandel. Verslaggever Paul Sonders was bij de actie. Om acht uur is het normaal zo rustige Bakelandplein in Eindhoven in één keer een drukte van je welste. Twee grote toerenkarren vol met politieagenten, ambtenaren van de gemeente, maar ook ambtenaren van de IND en aanverwante diensten stormen het pleintje op. Iedereen aanwezig moet zich legitimeren en het plein wordt hermetisch afgesloten. Agenten zijn uitermate nerveus als ik en een collega op het plein zijn... We moeten direct onze apparatuur uitzetten en meelopen. Er wordt zelfs gedreigd met aanhouding. Als er iets uitgezonderd wordt, gaat u gaat die nee, vol. Ik wil duidelijk het zeggen. we Mensen. een We een keer nu vreemdjes zien. Bliksemsnel wordt het plein afgezet met zwarte hekken, zodat buitenstaanders, toeschouwers, helemaal niets meer kunnen zien. Meneer In Vergeijssel, de burgemeester van Eindhoven... Eh, op dit moment nog loopt er een actie op het Bakenlandplein in uw gemeente. Tijdens die actie zijn er 44 dames apart genomen. Wat gebeurt er met hen? Nou, kijk, Wat er tot nu toe gebeurde was, we hebben een prostitutiecontroleteam. Dus we houden het daar echt goed in de gaten, ook in de afgelopen periode. Er zijn ook aanhoudingen op basis daarvan eh, hebben plaatsgevonden. Maar wat we merkten was dat als er een interview was met een dame... dat het vaak voorkwam dat ze dan onmiddellijk daarna verdween... ergens naar een andere plek in Nederland. En dat geeft dus aan dat zij zich dus niet vrij konden uiten... Uh, dat ze in een dwangsituatie zaten. Vandaar dat we deze dames ook nu apart genomen hebben. Die zetten we nu uh, zijn bij elkaar. Die kunnen vrije verklaringen afleggen. Krijgen advocatenbegeleiding, ja, juridische begeleiding. Ze weten wat hun rechten zijn. Um, uh, de rode draad is erbij zodat ze ook voor hun eigen positie op kunnen komen. Wat ze in de situatie daar waar de pooiers allemaal rondlopen en anderen dat absoluut niet kunnen. Maar is het dan slim om zo massaal binnen te vallen? Want die pooiers die weten nu ook dat die dames apart gehouden worden, dat ze gehoord worden. Had u niet beter die dames stiekem kunnen benaderen bij wijze van spreken? Ja, maar dat is natuurlijk wel gebeurd. Hè? Maar dat is toch ingewikkeld als je dat voor elkaar probeert te krijgen. We merken dat ze dan niet altijd um, het vertrouwen hebben om te zeggen wat er daadwerkelijk aan de hand is. We, hebben, we hebben, zijn begonnen anderhalf jaar geleden om de dames te horen, maar merkten dat dan de verklaringen toch onvoldoende aanleiding gaven om in te grijpen. Vervolgens hebben we internationale bronnen geraadpleegd, alle, alle diensten bij elkaar gehaald. Onderzoek gedaan via het regionaal eh, informatie- en expertisecentrum, maar kwamen erachter langs andere kanalen dat er toch echt veel meer aan de hand was. En dat betekende dat je dus een andere aanpak moest kiezen, en die hebben we nu vanavond gekozen. Ik ga ervan uit dat wij binnen afzienbare tijd op het Baklandplein weer een veilige werksituatie voor de dames hebben... in een gecontroleerde omgeving. En dat zij die hier onder dwang zitten... Want ik vind mensenhandel, ik vind het moderne slavernij onacceptabel. En vandaar dat we ook groots ingezet hebben. En we hebben ook groots ingezet, omdat we wilden dat niemand daar wegkomt. Het ging niet primair om die dames, maar de pooiers ook. Want dat zijn de mensen die eigenlijk als het even kan proberen te ontduiken... maar wel in criminele samenwerkingsverbanden hier enorm veel geld verdienen... En en die moesten we vanavond ook hebben. Burgemeester Van Gijssel van Eindhoven. Er zijn overigens gisteravond zes mensen aangehouden. De paus is in Mexico aangekomen. En hij werd verwelkomd door een uitzinnige menigte enthousiastelingen. We spreken er zo over met Kees Zoon. De verkeersinformatie, de A12 Utrecht richting Den Haag is ter hoogte van Lunette in de richting van Hilversum afgesloten. Ook de A67, Venlo richting Eindhoven tussen Helden en Geldrop is afgesloten. En in beide gevallen is er een omleiding ingesteld. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Minister Leers van Asielzaken houdt vast aan een illegale kwotum... ondanks het verzet van gemeenten. Volgens dat kwotum moeten er het komend jaar 4.800 illegale opgepakt worden. Dat is 35 procent meer dan het afgelopen jaar. De gemeenten Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Almere... Leeuwarden en Groningen die verzetten zich daartegen. Sterker nog, de burgemeesters van die steden... zeggen zich niets aan te zullen trekken van dat kwotum. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Illegaliteit wordt verboden. Het is daarom niet meer dan logisch dat de politie daar ook actie op onderneemt... betoogt minister Leers van Asielzaken. Kijk, illegaliteit is niet gewenst. En uh, dat moeten we ook niet willen. Dan moet je daar ook een straf op zetten, in de zin van uh, wij willen gewoon graag hebben dat mensen die illegaal zijn, uh, ofwel legaal worden, of uh, vertrekken. Nou ja, dan moet je een, ook een opsporing hebben. En uh, daar hebben we dus afspraken over. Want zonder heldere prestatieafspraak komt er niets van terecht, meent hij. Ook in het verleden werden criminelen en overlastgevende vreemdelingen aangepakt, maar er was er geen kwotum. Ja, maar wat een onzin. Het gaat toch om dat we dat probleem oplossen. En het kwotum is bedoeld dat in ieder geval de capaciteit gewaarborgd is... en dat die niet van tafel verdwijnt. Dat is de enige discussie. Bij het bekend worden van de plannen van Leers barstte de kritiek meteen los. Onder meer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wij zitten er niet op te wachten dat heel kwetsbare mensen... Uh, dat die in een, uh, in een soort heksenjacht terechtkomen. Al dus CDA-burgemeester Jos Wienen van Katwijk... voorzitter van de asielcommissie bij de VNG. En ook de kerken staan op hun achterste benen. Zij vrezen dat illegale hulp zullen gaan mijden. En die mensen zijn dus straks bang om hier te komen... omdat er een kwotum gesteld is... Ten dat de politie 4800 mensen moet overuitleveren aan de dienst terugkrijg vertrek. Vertelt Geesje Werkman van Kerk in Actie. En gisteren in Nieuwsuur voegden zich een aantal klinkende namen... bij de kriticasters van het illegale kwotum. De burgemeesters van vijf grote en middelgrote steden... verzetten zich eveneens hevig. PvdA-burgemeester Wolfsen van Utrecht. Ik ben dus in zijn algemeenheid ben ik tegen quota. Dat is ook heel gek, want we hebben ze net voor snelheidsovertredingen bijvoorbeeld afgeschaft. Daar ben ik ontzettend blij mee. Iedereen is daar blij mee. Wat het tot perverse prikkels leidt. Je gaat iemand een bekeuring geven voor het turfje. Niet in verband met onveiligheid. En het gek is, nu worden ze voor het oppakken van mensen, notabene kennelijk van ingevoerd. Dus daar ben ik zeer tegen. En ook PvdA-burgemeester Peter Reewinkel van Groningen hekelt de plannen. Het is ook heel duidelijk dat deze minister zegt... ja, ik wil niet alleen dat u criminelen illegaal oppakt... mensen die overlast veroorzaken, maar ook mensen die helemaal niks uh, verder op hun geweten hebben... behalve dan door illegaal hier te zijn. Nou, Ik denk dat heel veel mensen in Nederland liever hebben... dat wij met de schaarse middelen dat wij achter de echte criminelen aangaan. De kritiek op leers heeft weinig met politieke kleur te maken. Ook VVD'ers van Aartsen, van Den Haag en Jorritsma van Almere verzetten zich. Beide burgemeesters geven aan het bonnenquotum niet wenselijk nog nodig te vinden. Alle zeven burgemeesters zeggen zich bovendien niets aan te trekken van het quotum. PvdA-burgemeester Van der Laan van Amsterdam overlegde daarover met OM en politietop. En wij waren het heel snel eens dat Amsterdam hier een bepaalde inzet op heeft... die, die niet heel gering is of zo. En dat we diezelfde inzet houden. Dus worden agenten in Amsterdam vanaf nu geïnstrueerd... om zich meer in te zetten om illegale aan te houden? Nee, we hadden maandag al gezegd, we doen het net als we het in 2011 deden. Maar minister Leers is onwrikbaar. Ik ben zelf burgemeester geweest, ik weet hoe het gaat. Er is altijd een nijpend tekort op alle fronten uh, voor de inzet van de politie. En dan wordt al heel snel gezegd, nou, dat hebben we nu even niet nodig. En dat wil ik juist voorkomen. Ik zie de afgelopen jaren een dalende tendens in het oppakken van criminele vreemdelingen. En ik wil die dalende tendens stoppen. Minister Leers was dat. En zo rond kwart voor acht gaan we erover discussiëren met twee kamerleden. Gisthuizen van de SP en gurus van het CDA. De paus die is op bezoek in Mexico. Het is zijn eerste bezoek aan het Latijns-Amerikaanse continent. Gisteren landen zijn vliegtuig op Mexicaanse bodem... waar heel erg veel Mexicanen met spanning op hem stonden te wachten. Het een voor iedereen. Veel enthousiasme dus voor de paus in Mexico. Maandag reist hij door naar Cuba, maar zondag houdt hij eerst nog een openbare mis... waarbij honderdduizenden gelovigen worden verwacht. Correspondent Kees Zoon is in Mexico. Kees, uh, wat is nou het doel van het bezoek van de paus? Het is voornamelijk een, uh, een politieke reis. Uh, Benedictus uh, heeft als een van zijn prioriteiten gekozen... om de leegloop van de kerk in latijns amerika tegen te houden. Met name in de grootste landen, Brazilië en Mexico... Nou, concreet in Mexico is hij al een tijd bezig om druk te zetten op het parlement om de, de wijziging van de grondwet uh, aangenomen te krijgen. En de belangrijkste wijzigingen waar uh, de, de katholieke kerk van gaat profiteren is dat uh, godsdienstonderwijs op openbare scholen zal worden toegestaan. En dat de kerk toestemming krijgt om media, met name uh, televisiestations en radiostations, uh, te beginnen. Bij zijn aankomst uh, gisteren sprak de paus al over uh, godsdienstvrijheid in de ware zin des woords. Nou, dat is door politici hier uh, meteen uitgelegd uh, als een extra druk. Ja, en in Mexico wordt er een beetje uitgekeken naar het bezoek? Ja, God, Mexico is nog altijd een, uh, een, uh, een land uh, van, van 80% katholieken en ja, van 110 miljoen mensen, dat is een hoop. En uh, verwacht wordt uh, dat er bij de mis uh, van zondag uh, nou zeker een, een half miljoen uh, mensen aanwezig zullen zijn. Het is een beetje een vertekend beeld, want hij gaat alleen naar de staat Guanajuato in het centrum van het land... En dat is uh, een van de meest conservatieve katholieke delen de, van Mexico. Ja, maar toch zeg jij aan de andere kant... dat de kerken langzaam maar zeker beginnen leeg te lopen, ook in Mexico. Ja, er is hier al een, uh, een tijd lang uh, een, een, een leegloop gaande van allerlei uh, groeperingen. Met name ook Indiaanse uh, groeperingen, net als in Brazilië en Ecuador... Die teleurgesteld zijn in de katholieke kerk en die overstappen naar allerlei uh, evangelische kerken. Ja. Het is ook een bezoek, ik bedoel, rondom de paus, Er worden altijd grote veiligheidsmaatregelen genomen. Maar is dat nu extra het geval? Want in Mexico um, is het niet altijd paas en vrede. Nee, het geweld is hier natuurlijk uh, ontzettend uit de hand gelopen de laatste paar jaar. De veiligheidsmaatregelen nu zijn uh, zo enorm dat in, in, de, in de deelstaat die die bezoekt uh, is praktisch de staat van Bollinger afgekondigd... met 13.000 militairen die overal uh, aanwezig zijn. Wat uh, de veiligheidsmaatregel nog extra heeft uh, opgeschroefd zijn de geruchten dat er een, uh, mogelijk een aanval op de paus uh, gepleegd zou worden... Dat zijn geruchten die, die zijn ontstaan uh, door uitlatingen van uh, hoge prelaten binnen het Vaticaan zelf. Uh, die zeiden nog niet zo lang geleden dat de paus minder dan een jaar uh, te leven heeft. Nou dat is hier uh, opgevat niet alleen als uh, dat hij ziek zou zijn, maar vooral ook dat er een, uh, een complot mogelijk gesmeed wordt. Maar door wie dan? Uh, ja vanuit het uh, Vaticaan uh, en uh, dat uh, vanuit uh, vanaf die kant. Uh hier uh, groepen ingehuurd zouden kunnen worden. Nou ja, moeten we het scherp in de gaten houden, uh, Kees. Dankjewel, Kees' zoon was dat, vanuit Mexico. Dan gaan we naar Limburg, want de klok tikt daar bij Netcar, De Limburgse autofabrikant speurt naar overnamekandidaten... die het aanstaande vertrek van Mitsubishi kunnen opvangen. Tegelijkertijd moeten bonden, ondernemingsraad en directie... onderhandelen over een sociaal plan. Een vangnet voor werknemers als het in Born helemaal misgaat... en de fabriek dicht moet. Die besprekingen over een sociaal... ...sociaal plan zijn net gestart en haast is geboden. Want al over een maand of drie worden veel werknemers overbodig. Zoetwat Koetloeg van de vakbond De Unie. Wij moeten zorgen dat het sociaal plan in ieder geval als vangnet dient. Dat mensen in ieder geval weten, wordt het niet, ...dan heb ik in ieder geval een vangnet waarmee ik verder kan. U moet op dit moment in twee scenario's denken. Het scenario, er is nog een kans dat iets gered wordt... En er is een scenario dat het binnen negen maanden gedaan is. Het is wel in ieder geval toch uh, schaak op uh, twee uh, borden. De tijd dringt, hè? Want er worden in Born twee Mitsubishi-modellen gebouwd. De een houdt tegen het eind van het jaar op, de ander al veel eerder. Klopt, ja. Dus uh, vanaf juli moet je vanuit gaan dat het door het uh, inderdaad stoppen van één model... dat er ook behoorlijk wat mensen geen werk meer hebben. Hoeveel? Ik denk dat het om een paar honderd mensen gaat, minimaal. En als u... Niet snel handelt, zitten die mensen straks allemaal te klaverjassen in de kantine. Dat is absoluut niet de bedoeling. Mensen moeten meteen aan de slag kunnen. Dus uh, zij moeten meteen ook zich voorbereiden op de allerlei uh, vacatures die op de markt zijn. We doen ook alles om dit sociaal plan op tijd klaar te krijgen. Er zijn ook nog andere onderhandelingen. Er is nog steeds hoop op redding. Hoeveel partijen zijn er nog geïnteresseerd? Er zijn diverse partijen die serieus geïnteresseerd zijn, gelukkig maar. Wat zijn dat voor partijen? Ik kan natuurlijk geen namen noemen. Dus dat is ook niet in het belang van het proces op dit moment. Alleen er zijn diverse partijen die ook auto's willen maken. Die willen onderdelen maken. Die willen ook als steurleveranciers dingen doen. Dus diverse bedrijven zijn geïnteresseerd. Maar we moeten toch nog even afwachten... of daar ook inderdaad uiteindelijk iets uitkomt. Netka is een autofabriek. Netkaar wil weer als autofabriek verder. Dat is gemakkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Er is al een overschot aan fabrieken. Iemand die dat duidelijk verwoordt is Johan Willems van General Motors. Als je dan toch beslist om een fabriek te, gaan neer te zetten... dan ga je het daar neerzetten waar, waar, de, waar de wagens verkocht worden. Waar ze verkocht worden. Ja, dat is niet in Limburg. Nee. Dat is natuurlijk geen, geen tof scenario. Maar de kansen zijn niet groot dat uh, je een andere automobielfabriek gaat vinden... die zich daar uh, gaat vestigen. Dan constateer ik toch vrij nuchter, verlaat dat scenario dan maar in Born. Ga maar toeleveringsindustrie worden. Ik denk dat dat een uh, goede observatie is. Dus, geen tof scenario. Het klinkt zo, onmogelijk is het niet. Netcar is zo'n heel modern bedrijf. kan heel snel omschakelen in uh, nieuwe productielijnen. Idealer kan het niet. Ik dacht dat u vakbondsonderhandelaar was. Dat ben ik ook. U klinkt als een PR-chef. Ik doe graag als PR-chef als het nodig is voor Netcar. Want dat is natuurlijk in het belang van onze leden. Banen redden. Banen redden en dat is natuurlijk de motto op dit moment. Kent u Rupert Stadler? Ik heb wel eens uh, van hem uh, gehoord, ja. De topman van Audi? Ja, dat is een merk waar op dit moment alles in goud lijkt te veranderen. Ze verkopen goed. Die kunnen op dit moment eigenlijk meer auto's verkopen dan ze kunnen produceren. Dat klinkt goed, hè? Absoluut. Ik heb Rupert Stadler gesproken en hem gevraagd... wat moeten wij in Nederland met Netcar? Wilt u het horen? Graag. We hebben in België voor twee, drie jaren een fabriek overgenomen. En heute haben wir eine motivierte Mannschaft. Die Hollander denken, wir sind zu teuer. Die Deutschen zijn nog etwas teurer. Maar om dat wat man teurer is, moet man zum Schluss besser zijn. Dan funktioniert het. Stadler begint zijn antwoord in België en zegt: Wij produceren ook in België. En zegt vervolgens in het antwoord: Ja, Nederlanders zijn duur, maar Duitsers zijn nog duurder. Wat betekent dit antwoord? Hij had immers ook gewoon kunnen zeggen geen commentaar. Ja, in ieder geval hij hey, sluit het niet uit uh, als het inderdaad de kans zich voordoet dat zij zich zullen melden uh, bij netkaart. Is het zo simpel? Als het in België kan, dan kan het in Limburg ook? Absoluut. Die kwaliteit kunnen wij ook waarmaken. Hoe groot schat u de kans op een redding? Uh, als je het over het doorstart heeft, die kans is 50-50. Uh, en dat zei Suat Kutlou, van de vakbond De Unie. De bijdrage was van Louis Dekker.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 André Kuipers en zijn collega's in het ISS moeten schuilen voor ruimteafval. Een stuk van een oude Russische raket blijkt in de baan van het ruimtestation te zweven. Rond deze tijd zal het brokstuk het ISS passeren. Volgens de NASA is er geen direct gevaar, maar uit voorzorg moeten de astronauten in ontsnappingsmodules wachten tot het ruimtepuin is langsgevlogen. En Paus Benedictus is begonnen aan een driedaags bezoek aan Mexico. Hij werd op de luchthaven van de stad León verwelkomd door president Calderon. In de stad wordt feest gevierd alsof het carnaval is. Morgen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 De NOS, het Radio 1 Journaal. De SGP houdt vandaag haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst vindt plaats onder een bijzonder politiek gestempte. Want twee zetels van de SGP in de Tweede Kamer... heeft premier Mark Rutte hard nodig om zijn plannen door het parlement te krijgen. Hervormen zonder taboes. Dat is de oproep die partijleider Kees van der Staaij vandaag zal doen. En dan de... Goedemorgen, meneer van der Staai. Goedemorgen. He. Hervormen zonder taboes. Welke taboes zijn er dan? Nou ja... Lange doorwerken is toch nog vaak een heel moeilijk punt voor velen. Um, dus de, de, de leeftijd voor de AOW omhoog, op de woningmarkt, rond de hypotheekrenteaftrek, um, gezondheidszorg. Toch ook dat we echt zelf meer moeten gaan betalen voor onze zorg. Nou, Dat zijn dingen die soms heel lastig bespreekbaar zijn. En waarvan we zeggen in deze omstandigheden kunnen we ons eigenlijk allerlei van dit soort taboes niet meer veroorloven. We moeten echt kijken hoe we slim kunnen hervormen. Dat is de uitdaging van de crisis. Ja, en dat is het hervormen. Want je moet hervormen en je moet eigenlijk niks onbesproken laten. Ja, je moet uh, ...onderwerpen waren die soms heel moeilijk liggen... ...en waar je heel moeilijk over kan spreken... ...ook rond ontslag, bescherming en dergelijke. Daar moet je natuurlijk heel zorgvuldig mee omgaan... ...maar praten wel over en kijken wat gewoon de beste oplossing is. Ja, geldt dat bijvoorbeeld ook voor de gezondheidszorg? Want als ik bijvoorbeeld vandaag het Nederlands Dagblad erbij haal... Uh, ...die hebben een enquête gehouden onder uh, de achterban van de SGP... ...en daar staat ook bij dat die gezondheidszorg... ...en ook alle eigen bijdragen en dergelijke... ja, ...dat ze liever niet hebben dat dat uh, tot een van de onderwerpen wordt verheven... ...waarop bezuinigd wordt. Dat is uh, voor heel veel mensen uh, is dat gevoel zo, dat hebben we allemaal, dat we zeggen ja, gezondheidszorg past daar wel ontzettend mee op. En dat is waar. Maar aan de andere kant, als we zien dat die kosten voor de zorg ook steeds meer gaan stijgen in de toekomst, uh, dan is het ook wel echt nodig dat wij met elkaar een groter percentage van die kosten ook zelf gaan betalen. Ja, Is de oproep eigenlijk nodig? Um, want je zou ook zeggen, ja, de heren in het kasthuis zullen toch wel de noodzaak uh, zelf onder ogen zien dat er behoorlijk hervormd moet worden? Ja, dat hoop ik. Kijk, het is, het is uh, ik zit vandaag niet het katshuis toe te spreken, maar onze partijdag toe te spreken. Nou, ze luisteren wel mee, denk ik. En dat is, ja, nee, dus iedereen is, is welkom om mee te luisteren. Maar dat is waar wij in ieder geval als SGP voor staan. En waar wij, waarvan wij zeggen, wij zullen niet goudig dus zeggen van... nee, maar daar mag je niet aankomen en daar moet je niet aankomen... en daar mogen we het niet over hebben. Ja. Ik begrijp dat u vandaag, behalve het hebt over de financiële-economische crisis... ook heeft over een morele crisis. En daar moeten ook de taboes weg. Wat bedoelt u daar precies mee? Inderdaad, dat punt wat voor ons ook heel belangrijk is... Niet alleen, ...het gaat niet alleen om geld en goed... ...maar ook om zaken als de bescherming van het leven bijvoorbeeld. Eh, onderwerpen eh, zoals hulp eh, bij zelfdoding... ...wat pas in de Kamer nog aan de orde was... ...dat initiatief vanuit vrije wil. Daar eh, schrik ik eigenlijk dan wel van... ...hoe klakkeloos soms zo'n initiatief door een partij als D66 wordt omarmd. Het lijkt wel als orthodoxe christenen zoals de SGP zeggen van... ...wij vinden dat geen goed idee dat van de weer rondstuit het eigenlijk klakkeloos door andere partijen wordt omarmd. Oh, dan, zullen wij daar wel, dan zijn wij daar juist voor. Terwijl ik denk van, ja, wacht even, ook eh, onder niet-christenen, als je ook in de geschiedenis kijkt, ligt dat helemaal niet zo eenduidig. Dus eh, het lijkt wel alsof er op dat soort onderwerpen om na te denken over van, gaan we niet te ver met onze abortus of euthanasie regeling... dat dat ook wel eens een taboe is in het geheel van de Nederlandse politieke samenleving. En eigenlijk wilt u dat dat bespreekbaar weer uh, wordt... maar dan op een manier dat je dus niet al meteen een vooringenomen standpunt hebt? Precies, dat bij onderwerpen ja. rond uh, zo'n uitvrije wil... of bij een onderwerp als van, is die abortustermijn niet heel erg lang in Nederland... dat niet gelijk gezegd wordt van, ja maar wacht eens even... dat is alleen een stokpaardje van wat christen in Nederland, nee... Uh, laat iedereen er ook vanuit zijn eigen overtuiging wel zorgvuldig over nadenken. Niet te makkelijk zo'n onderwerp daarmee maar af te serveren... omdat het alleen maar een punt is van christelijke partijen. Maar uw achterban gaat nog verder, want in het Nederlands Dagblad... wat ik net al uh, aanhaalde, die hebben een enquête gehouden he, onder de achterban. Die zeggen, ja, wij willen eigenlijk wisselgeld van het kabinet. Dat is tenminste de kop die erboven staat. En die willen ook gewoon dat er boter bij de vis komt. Die willen namelijk dat de abortuswetgeving wordt aangescherpt... en ook de euthanasiewetgeving wordt aangescherpt. Vindt u dat er op zo'n manier ook politiek bedreven kan worden in Den Haag? Ik heb uh, die enquête ook gelezen... en ik heb gezien dat het vooral heel veel steun is... voor de opstelling die wij tot nu toe hebben... In, uh, tegenover het kabinet. En ook een aanmoediging is om ook juist... op punten die voor ons aangelegen zijn... en niet het zwijgen toe te doen. Ja, maar dat was niet de vraag... want uh, op zich klopt die conclusie wel. Maar de vraag was, uh, want dat staat er ook in... dat ze willen, eigenlijk, ze willen er iets voor terug. Rutte moet de steun verdienen. Dat is het hem eigenlijk. En ze willen er iets terug op het terrein van abortus van euthanasie. Uh, er zijn heel veel andere onderwerpen ook genoemd. Als de vraag is van um, gesteld aan raadsleden... Van, vind je niet als er steeds meer steun uh, van de SGP gevraagd zou worden... dat je ook op die punten juist nou voor uitgang zou moeten staan... dan is dat logisch. zou ik zijn ander antwoord van onze raadsleden en onze mensen verwachten. Ja, kortom, uh, op het moment dat er meer steun wordt gevraagd... wilt u er ook iets uh, voor terug en dan moeten we aan deze onderwerpen denken? Nou, ik denk niet dat dit de onderwerpen zijn. Als je kijkt ook hoe... De loopgraven hierover in politiek zijn dat we zeggen van nou we gaan eens eventjes zeggen van als wij niet op, eh, op, op materieel terrein een bepaalde bezuiniging steunen. Want er moet echt even een, een wet daar, daar op, op een heel gevoelig immaterieel terrein worden afgeschaft. Zo werkt het natuurlijk niet in de politiek. Het is wel eh, van belang dat we juist ook op deze onderwerpen ons eigen geluid laten horen en het debat eh, ook in de politieke samenleving aan blijven gaan. Ja vandaar dat u zegt eigenlijk op alle terreinen hervormen zonder taboes en eh, alles moet bespreekbaar zijn. Ja. Meneer van der Staaij, ik wens u een goed congres. Bedankt. Dag. Dan gaan we naar het voetbal. FC Groningen had een overwinning nodig na vier nederlagen op een, op een rij. En die kwam er gisteravond in Rotterdam tegen Excelsior. Het werd 1-0, of eigenlijk 0-1. Ronald van der Geer vroeg na afloop de Groningse coach Pieter Huistra... of hij trots is op zijn ploeg.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 Nou, ik was wel blij dat de tijd over was, ja. Dat is Pieter Uistra, de coach van Groningen. Vanavond Rode JC Vitesse, Naknek, dat mag je dan zeggen, één keer per jaar... Uh, Heerenveen tegen VVV en ADO tegen FC Twente. De strijd om de landstitel die ligt natuurlijk helemaal open. Het belooft een bijzonder spannend slot te worden van dit seizoen. Daarom zullen we de komende zaterdagochtend, totdat uh, we weten wie de kampioen is... vooruit gaan kijken naar de wedstrijden van de titelkandidaat. En doen we met de man die u net ook de vragen hoorde stellen, Ronald van der Geer. Ronald, nou ja, om te beginnen, morgen de topper, half vijf... Ajax tegen PSV, de nummer 2, tegen de nummer 4, Maar dat zegt volgens mij helemaal niks. Maar um, de grote vraag is natuurlijk, als je verliest, ben je dan kansloos? Of kan je daar nog ook weer wonderbaarlijk terugkomen? Heb je de keren geteld dat we Ajax in jou hebben uitgezwaaid als uh, titelkandidaat? Nou ja. Ik wel, een keer of vier. En ja, weet je, in deze fase, hoewel het wordt nu natuurlijk wel heel close... maar uh, in de laatste weken zal er niets anders zijn dan de weken ervoor. Dus er zullen punten gemorst worden. Dus het antwoord is nee. Degene die verliest neemt zeker geen afscheid van, uh, van de titel. Zal er altijd nog wel bij blijven... omdat uh, de, de bovenste ploegen in de slotfase puntjes sprokkelen en laten liggen. Dus nee, dat, uh, dat zal niet gebeuren. Het is natuurlijk wel prettig. Ik bedoel, als Ajax wint, dan neemt het een, een afstand van vier op PSV. Je kunt het maar hebben in de slotfase. Ja, precies. Maar als PSV wint, dan is Cocu nu opeens een succestrainer en kan opeens de dubbel gehaald worden. Ja, dat kan sowieso. Want PSV staat natuurlijk in die, in die bekerfinale. Nou ja, Cocu heeft wel iets bewerkstelligd bij PSV, want er wordt weer gewonnen. Het is rustig en uh, dat, uh, dat heeft hij dan wel bereikt. En hij heeft zijn, uh, zijn ploeg en ook geval het gevoel gegeven dat men onoverwinnelijk is. Hoewel dat ook tegen Heerenveen afgelopen week niet is gebleken. Nou, maar ze hadden in... wel een enorm goede keeper. Ze hadden, een, ze hadden een enorm goede keeper. Titon deed het inderdaad goed. En dat is goed om te weten in deze fase. Maar kijk eens hoeveel kansen er in de beker tegen Herenveen werden weggegeven. En dat is natuurlijk ook bij Ajax opgevallen. Dus wat dat betreft is dit ook weer een wedstrijd waarin je zou kunnen zeggen... ja, eh, PSV, grote wedstrijd. Eh, daar heeft men het over het algemeen niet zo in. Zeker niet onder Rutte. Eh, wel met, een, met de sterkste opstelling. En Ajax daarentegen mist weer een aantal spelers. Eh, bijvoorbeeld 1-0 eh, moet starten. Omdat... Eh, Theo Jansen niet is. Nu Koki krijgt weer een basisplaats, Dus weer een andere aanvaller. Hij zat hij aan de linkerkant. Ja, het is, het is daar behelpen. Maar ik, ik ben ervan afgestapt om, om iets te voorspellen in nee, deze we gaan, we gaan geen voorspellingen doen. Nee. Zeg, maar, um, dan gaan we even naar AZ kijken. Koploper um, tegen RKC. Dat op zich um, mag geen probleem zijn voor AZ. Nee. Ondanks het feit dat ze van uh, Heracles in de beker hebben verloren. Dat mag geen probleem zijn, omdat het A thuis is... en omdat AZ een goede ploeg heeft en de koploper is. Maar een week geleden kwam NAC op bezoek in, uh, in Alkmaar. En het gekke was, uh, en, en dat herhaalde zich eigenlijk afgelopen week... en misschien is dat wel heel even het probleem van, uh, van AZ... goed spelen, de kansen niet benutten... en uiteindelijk fysiek, en dat klinkt heel raar onder Gertjan Verbeek... maar fysiek toch terugzakken. Gewoon niet, gewoon niet meer kunnen. En dan uh, uiteindelijk nog uh, door het oog van de naald kruipen. Dat gebeurde dus tegen NAC, toen werd het 0-0... maar dit was wel het verhaal van Herakles. Als AZ al zijn kansen had benut... dan had het gewoon fluitend naar de bekerfinale gegaan. En dat heeft de RKC natuurlijk ook gezien. Dus heel lang dicht houden en gokken op een, uh, op, op een eindfase. Want dit elftal heeft al zoveel wedstrijden gespeeld... en verlengingen en is tot het gaatje ja. moeten gaan... Dat, dat, dat de vermoeidheid echt groot is. En dat zag je ook in die bekerwedstrijd. En dat is voor AZ denk ik wel een hele nadelige conclusie. Oh, dat is AZ. Dan heb je FC Twente. Die hebben ook zo hun problemen. En dat zit vooral in de spits. Luc de Jong, uh, geblesseerd. Een beetje raar. Haar blessure tegen de graafschap opgelopen. gaan ze daar erg veel last van hebben bij Twente. Ze gaan ook van een andere spits spelen. Tenminste, dat is wel de verwachting. Plet is daarvoor aangenomen van, uh, van Heracles overgekomen. En ja, het, het, het voordeel is, Pet is een, een, een diepe spits. Dus er zal aan de speelwijze niet zo heel veel veranderen. Dat is wat McLaren over het algemeen niet wil. Veel aan de speelwijze veranderen. Dus ja, het, het, maar het heeft natuurlijk wel invloed. Pet is een leuke spits. Heeft een aantal doelpunten gemaakt tegen, tegen, voor Heracles in de eredivisie. Maar De Jong is van grotere klassen. Dus men levert wel wat kwaliteit in. Maar uit Eindelijk denk ik dat Twente er dit weekend weinig last van gaat hebben. en daar geen schade mee gaat oplopen. Ja, dan nog even snel uh, Feyenoord en natuurlijk ook Herenveen. Die moeten tegen degradatiekandidaten. moeten tegen VVV en de graafschap. Is dat nou extra lastig in deze fase van de strijd? Heerenveen, VVV wordt een hele open wedstrijd. Want VVV kan best leuk voetballen. Doet dat ook wel. En Heerenveen doet dat ook. Dus dat, daar zal je gewoon je doelboetjes moeten maken. En krijg je de gelegenheid. Ik wens Feyenoord ontzettend veel sterkte. Want het moet gaan spelen tegen de Graafschap. De Graafschap mist ook nog eens Meijer en Roze. Twee fysieke uh, spelers. Daar komen twee nou ja, wat angstigere spelers voor. En ja, de Graafschap heeft ervoor gekozen om met een handbalverdediging uh, <laughs> de competitie af te maken. En ja, ik wens Feyenoord succes. Want Feyenoord... Uh, dit is een gebleken, is niet een ploeg die kan domineren als er weinig ruimte wordt weggegeven. Dus nou, daar zou men dus wel eens, als jouw vraag is, heeft, uh, heeft Feyenoord daar last van? Ja, op die manier zal Feyenoord daar last van kunnen hebben. Maar normaal gesproken, uh, Ronald Koeman zei gisteren, hij moet het zelf weten. En dan bedoelde die Roelofsen, de coach die trouwens geschorst is. Maar um, dat hij zo wil spelen, het is aan ons om dat af te straffen. Nou ja, dat zullen we morgen zien. Goed, morgenavond weten we weer hoe we er na een nieuwe week een nieuwe ronde voor staan. Dankjewel, Ronald. Oké. Okay. Discussieerden straks over het illegale kwotum van minister Leers. Echte verkeersinformatie. Op de A15 Ridderkerk richting Gorkum zijn enkele ongelukken gebeurd. Ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht tussen Hardingsveld Giesendam en Gorkum... staat er file van twee kilometer. En verder is de A12 Utrecht richting Den Haag... ter hoogte van Lunette in de richting van Hilversum afgesloten. Ook de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Helden en Geldrop is afgesloten. In beide gevallen is er een omleiding ingesteld. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We hadden het er al eventjes over voor half acht. Veel burgemeesters zien niets in het nieuwe illegale beleid... van de ministers Leers en Opstelten. Die ministers hebben met de politie afgesproken... dat er dit jaar 4.800 illegale worden opgepakt. En dat is 35 procent meer dan vorig jaar. We praten erover met de Kamerleden Gesthuizen van de SP... en Tjurus van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Gesthuizen. Goedemorgen. Om met u te beginnen, mevrouw Geesthuis, de burgemeesters voeren een wet niet uit. Kan dat zomaar? Um, nou, gemeenten hebben een bepaalde autonomie. En uh, over de inzet van de politie, uh, daar gaat de burgemeester in principe over. Dus ja, ik zie wel degelijk ruimte voor deze burgemeesters om, uh, om dit te doen. Ja, ja. Ziet u dat ook zo, meneer Tjurus? Nee, ik zie dat niet zo. Allereerst vind ik het uh, vreemd dat de burgemeesters hier nu hun stem over uh, verheffen. Het waren een aantal burgemeesters, notabene burgemeester van der Laan uit Amsterdam, en uh, destijds Kamerlid Wolsen, die nu burgemeester is in Utrecht, die uh, destijds ook hebben meegewerkt aan precies een, eenzelfde beleid. Het is een voortzetting van beleid waarbij als uh, mensen geen uh, recht hebben op een, een vergunning, dat ze het uh, land uit moeten en dan was het ook zo, dan beginnen we met criminele illegale, overlastgevende illegale, illegalen die geen uh, papier hebben. Dus, dus, de term, uh, illegale, dus de term illegale jacht die ze gebruiken, dat vindt u wat te zwaar aangezet? Nou, dat vind ik op zijn minst een, een selectieve verontwaardiging. Want die afspraken die bestonden toen ook. Bijvoorbeeld met de Partij van de Arbeid. De ministers van Partij van de Arbeid, Huizen. Die destijds met de minister van Politiezaken of voor politiezaken Dezelfde afspraken hebben gemaakt. Toen was de burgemeester van Amsterdam. Bij mij weet de burgemeester van. Of de, de, de minister, minister van Integratie. Ja. Ja. Dus dat verbaast me eerlijk gezegd. Maar, mevrouw Gesthuis, um, wat vindt u van de terminologie illegale jacht? Nou, laat ik om te beginnen zeggen dat ik het. Een niet zo'n hele sterke verdediging vindt uh, van een uh, van een maatregel waar tegen mensen zich verzetten uh, als je alleen maar te zeggen hebt ja het bestond al, dus uh, doe niet zo moeilijk. Dat vind ik, vind maar ik gewoon ik, niet sterk. Ik, ik vroeg ik wat, wat u vindt van de term uh, illegale jacht. Ik vind dat wel terecht, want er wordt gewoon keihard gezegd... Uh, politie, dit is je kwotum en kom maar met zoveel mensen op te proppen. Kijk, iedereen wijst nu natuurlijk op dat bonnenquotum... en dat is iets waar wij ons ook altijd tegen hebben voorzet. Dat klopt al niet. Laat de politie zelf uitmaken waar de grootste prioriteit ligt. Welke mensen het eerst moeten worden opgepakt... en, en gaan ze niet lastigvallen met allerlei quota. En nu komt er dus een verzwaard illegale... Quotum aan. Ik snap heel goed dat dat enorme weerstand opwekt. En niet alleen bij burgemeesters. Natuurlijk ook bij gewone mensen in de steden die zij vertegenwoordigen. Ja, meneer Turus, uh, je zou toch zeggen... ieder, ieder individu heeft recht op een eigen afweging. En om nou een kwotum in te stellen is een beetje raar. Nee, maar als je een, uh, lijkt zich een ruimhartig asielbeleid, zoals, uh, uh, zoals wij dat in Nederland hebben wilt handhaven... dan moet je uiteindelijk ook kunnen uitzetten voor die mensen die daar geen recht op hebben. En dat kan iedereen begrijpen. En nogmaals, het is helemaal geen klopjag. Ik vind dat echt kletskoek. We doen het al jaren sterker nog, de voorgaande jaren... Uh, waren de aantallen nog meer. En toen heb ik mevrouw uh, Gesthuizen en anderen ook niet gehoord. Dus ik, ik, ik, ik verzet me wel een beetje ook tegen de term klopjacht en dat soort zaken. Nog, nogmaals, als je draagvlak wilt behouden in Nederland... voor je ruime asielbeleid. dan moet je uiteindelijk kunnen uitzetten. Ja, mevrouw, mevrouw, mevrouw, Gesthuizen, la, la, mevrouw Gesthuizen, uh, waarom gebruikt u die term eigenlijk? Want als meneer Tjuris zegt van het is eigenlijk net zoveel als voorgaande jaren... dan is er eigenlijk geen verschil. Minder, nog minder. Nog mi veel minder, ik hoor minder. Nee, dat is, niet, dat is niet waar. Dat weet meneer Tjuris ook wel. En dat is ook precies de reden waarom die burgemeesters nu in, uh, in verzet komen. Kijk, eerst waren die, die afspraken die er waren, die, waren nog wel, ja, die werden ook wel morrend uitgevoerd... ...maar die waren nog wel te vullen, om het maar zo te zeggen, met mensen die echt crimineel waren. En waar uh, politie, uh, de politievakbond en die burgemeesters nu zo tegenaan lopen, is dat ze zeggen... ja, we moeten nu dus ook achter tamelijk onschuldige mensen aan. Mensen die weliswaar geen papieren hebben... maar die zich absoluut niet schuldig maken aan criminele activiteiten. Dat betekent dus dat de politie wellicht de keus moet maken... om ja, een fietsendief of een overvaller of iemand die uh, gewoon ergens overlast veroorzaakte en een groepje uh, uh, hangjongeren uh, of wie dan ook... om die dan maar even met rust te laten. Yeah. Omdat er voor die dag nog een illegaal... Mag moet worden. Mag ja, ik ik mag vind ik? dat toch heel, veel, heel erg veel weg hebben van een klopjacht... ...en ja. daarom gebruikt... Nou, daar zijn voor... jullie het alle twee niet over eens... ...maar mag nee. ik wel dan de vraag even nog in het midden werpen... ...van hoe nu verder? Nou, hoe nu verder... Uh, ...minister Gert Leers heeft afspraken moeten maken... ...want wil je politiecapaciteit inzetten... ...dan moet je daar echt ook afspraken maken... ...want er is echt een dalend... Nee, o, maar de de de burgeme het is, volgens mij is het heel simpel... burgemeesters willen niet, de minister wil wel... ...wat gaat er nu gebeuren? Nou, de burgemeester moet natuurlijk ook de landelijke prioriteiten ook loyaal uitvoeren. En dat geldt denk ik ook voor de politie. Goed, die moeten uh, gewoon doen wat de minister zegt. Wat, wat wou u zeggen, mevrouw? Ik denk dat die burgemeesters gewoon vast blijven houden aan hun eigen autonomie... en daar afspraken met, over gaan maken met hun, met hun politiemensen. In de driehoek, zeg maar, zoals ze dat noemen. En ik denk dat we daar heel succesvol in zullen zijn. Ik bedoel, je kunt dit vanuit Den Haag. Als mensen dit echt niet willen, kun je op je kop gaan staan... maar dit krijg je niet voor elkaar. Goed. Uh, het zal nog een pittige discussie worden als ik u alle twee zou horen. Ik uh, dank u wel, mevrouw Gisthuizen van de SP en meneer Tjurus van het CDA. Goedendag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De Volksstand maakte een uitgebreide reconstructie van een enorme corruptiezaak in Rotterdam. Spinnen in het Web is hoofdbouwzaker van de koepel van openbare scholen. Hij was verantwoordelijk voor het onderhoud aan alle schoolgebouwen. Die positie heeft hij jarenlang misbruikt. Dat blijkt nu. Goedemorgen, Herman Vriend. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt ook wat gelezen? Ik heb ook wat gelezen. Ik pak even. Mijn koptelefoon. Eh, verdachte Arnold R. verdeelde al het werk... maar daar moesten aannemers wel wat voor doen. De bouwmanager had een prachtig huis in Spanje, twee auto's en was vaker op vakantie dan thuis zonder er iets voor te betalen. Zelfs kleine opdrachten werden niet vergeven zonder smeergeld. Er sprak met de aannemers af in de kroeg. Als hij opzichtig zijn portemonnee op de bar legde en naar het toilet liep, wisten de bouwers wat hen te doen stond. De beurs van de bouwpaus was gevuld. Jovi, je haal gaf hij daar nog een rondje bij terugkomst. Arnold R. en vier externe adviseurs zitten vast. Rotterdam onderzoekt de Vrouw de Zaak. Is het een echte Rembrandt of toch niet? Tobit en Anna in het Museum Boijmans van Beuningen. Zelfs de deskundigen zijn het daar niet onverdeeld over eens. In 2010 ontstond bij de experts een fel debat. Dat is nog steeds niet beslecht en daarom gooit het museum de kaart op tafel... en mag de bezoeker zelf oordelen. Alle bewijsstukken, waaronder infrarood en röntgenfoto's, zijn te zien. En het doek zelf natuurlijk. En goed nieuws voor wie plannen heeft om een Bentley aan te schaffen. Luxe auto's zijn binnenkort weer verkrijgbaar, maar wel bij een ander garagebedrijf. Na het versiement van Hessing, met dat opvallende gebouw langs de A2, proberen veel bedrijven hun lucratieve alleenrecht te krijgen om Bentleys te verkopen. Volkswagen importeur Pon is de winnaar, dat schrijft de Telegraaf. Hoe zou het gaan eh, met onze astronaut André Kuipers? Hij zat vanochtend in een ontsnappingscapsule vanwege ruimteafval... dat vlak langs het ruimtestation ISS zou vliegen. Hoewel, in de ruimte is iets al snel dichtbij. Het schroot zou het ISS op 15 kilometer passeren. Maar toch, het is wel even spannend. Of alles goed is gegaan, weten we nog niet. Kuipers, een vervent twitteraar, heeft nog niets laten horen. Zijn laatste bericht is van gisteravond. Hij ah, zal wel een foto sturen binnenkort. Op Twitter trouwens was het woord verzuimreductie gisteravond trending. Dat betekent dat heel veel mensen het erover hadden. Dat komt door een uitzending van Zembla... waarin werd beweerd dat het bedrijf verzuimregels overtreedt. Sinds begin dit jaar heeft het bedrijf een bekende directeur... Jan van Halst, oud-voetballer en commentator. Die heeft een deuk in zijn imago. Annemarie Esser schrijft... Ik vond hem altijd best aardig, die Jan van Halst. Nu dus niet meer. Hmm. Het ontbreekt cybercriminelen niet aan zelfkennis. Hun nieuwste truc, eerst een e-mail sturen in belabberd Nederlands. U kent ze misschien wel. En daarin wordt gevraagd om bankgegevens. Maar daar trapt natuurlijk niemand in. Maar het slimme zit nu juist in de mails die volgen. Die zijn in Keurig Nederlands. En daarboven staat het logo van uw bank. Die vraagt wat er is gebeurd en wil nog wat gegevens weten... zodat het incident onderzocht kan worden. Criminelen hebben zo al miljoenen euro's losgepeuterd van ABN-kranten. Wilt u er meer over weten? Lees dan het Algemeen Dagblad. Je hebt niks meer? Ik heb niks meer. Oké, okay. dat is dan het mediaoverzicht van vanochtend. We gaan zo straks na acht uur verder met onder andere Suriname. Natuurlijk, die getuigenis van gisteren waarin werd verklaard... dat Daisy Boutersen heeft meegeschoten uh, in december 1982. We hebben het ook over dronken Britten die in Amsterdam zijn. En we blikken natuurlijk vooruit naar morgen. Want morgen is de tienduizendste aflevering van Langste Lijn. We kijken nog even terug en ook een beetje vooruit.